Met het NOS-journaal. Rond Haaksbergen in Twente kunnen binnenkort nieuwe putten worden geslagen voor de zoutwinning. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. In Twente wordt al tientallen jaren zout uit de bodem gehaald. Maar bewoners zijn nu ongerust over de nieuwe boorputten. Die zijn veel zichtbaarder in de omgeving. En de bewoners zijn bang voor trillingen en bodemdaling. Verschillende lokale partijen hebben zich het afgelopen jaar fel verzet tegen de zoutwinning. Maar één daarvan ging afgelopen avond toch overstag, omdat producent Nobian beloofde een garantiefonds op te richten om eventuele schades te vergoeden. NRC-lijsttrekker Pieter Omtzigt houdt vol dat hij liever niet wil regeren met de PVV van Geert Wilders. Volgens Omtzigt zijn een aantal standpunten van Wilders over de democratie en de rechtsstaat in strijd met de grondwet... Wilders zei dinsdagavond dat hij graag wil samenwerken in een rechtskabinet... met NSC, de VVD en de BBB. BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas zei de afgelopen avond in Nieuwsuur... te hopen dat Omtzigt de deur openhoudt voor de PVV... omdat die partij nu anderhalf miljoen kiezers achter zich heeft. Ook dat is democratisch, zei van der Plas. Demissionair premier Rutte heeft een bezoek gebracht... aan NAVO-topman Stoltenberg in Brussel... Volgens Den Haag stond het overleg al langer gepland. Er is nu speciaal aandacht voor, omdat Rutte twee weken geleden zei... dat hij Stoltenberg wel weer opvolgen bij de NAVO. Rutte maakt een goede kans. Onder meer omdat hij een van de langzittende regeringsleiders van de Europese Unie is. Maar ook premier Callas van Estland heeft belangstelling om Stoltenberg op te volgen. Als zij het wordt, is Callas de eerste vrouw die de NAVO gaat leiden. Het weer, de buien trekken naar het zuiden. Daar koelt het vannacht af naar een graad of zes... In het noorden opklaringen en ongeveer 3 graden. De komende ochtend zo goed als droog. In het midden en noorden geregeld zon. In de middag bewolking en kans op wat regen bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. joy, she don't play around, She like right to perform. My girls like candy, a candy tree, she knocks me high up. And I still love you. I've had a little time in you had a little fun. Didn't you? Didn't you? Well, you.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 Giorno che ricorderai de zon je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar staan en wees niet bang voor het leven. Gone one night Like the loss of sunlight On a cloudy afternoon Scream